Drie uur, lop Thomas, met het NOS Journaal. In Japan wordt opnieuw geprobeerd elektriciteitskabels aan te sluiten op de reactoren 1 tot en met 4 van de kerncentrale in Fukushima. De autoriteiten hopen dat als de reactoren weer stroom hebben, het normale koelsysteem weer in werking kan treden. Gisteren werden de herstelwerkzaamheden stilgelegd nadat er grijze rook uit reactor 2 en 3 was gekomen. Volgens deskundigen wijst de grijze rook erop dat er een explosie heeft plaatsgevonden in de reactoren en dat er in de rook schadelijke materialen zitten. Nu komt er komt er stoom uit de twee reactoren, maar die is wit. Volgens betrokkenen is het veilig om verder te gaan met de herstelwerkzaamheden. Ook de kernreactoren in Delft en Petten doen mee aan de veiligheidstest... die de Europese Unie oplegt aan al haar kerncentrales. Omdat ze niet worden gebruikt voor de opwerking van energie... hoeven de reactoren de stresstest niet te ondergaan. Maar mede op verzoek van minister Verhagen doen ze dat toch. De EU werd het vorige week al eens over de test voor de 143 kerncentrales in de Unie. Nu hebben de ministers het plan in Brussel vastgelegd. Volgens Verhagen zijn er lessen te trekken uit de gebeurtenissen in Japan. De enige centrale in Nederland die in Borselen, zal de test naar verwachting van Verhagen goed doorstaan. Het Libische consulaat in Nederland heeft nu ook officieel bekendgemaakt afstand te nemen van het bewind van kolonel Gaddafi. Al twee weken geleden werd op het consulaat de Libische vlag vervangen door die van de periode voor Gaddafi, maar verder bleef het stil. Nu zegt het consulaat in een verklaring dat het zijn steun betuigt aan wat het de tijdelijke regering in Benghazi noemt. Vanmiddag wordt het besluit toegelicht in een persconferentie op het consulaat. Het weer in het midden en zuiden is het vannacht helder en ontstaat er nevel of mist. Overdag is het zonnig bij 11 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja Goedenacht, uh, dames en heren, en uh, welkom weer bij de Nacht op 1. En we hebben het vannacht over levensverhalen, bijzondere verhalen van bijzondere familieleden, uh, opmerkelijke anekdotes, dingen die ja, mooi zijn om te vertellen op een verjaardag, maar die zou eigenlijk wel in een boek terecht zouden kunnen komen. Wij zijn daarin nou geïnteresseerd en uh, als je daar over wilt praten en als u het aan ons wilt vertellen, dan kunt u dat doen. En dan kunt u bellen naar 0800-1121, 0800-1121. De vraag van de nacht is, welk levensverhaal zou u in een boek willen opschrijven? En wij gaan een mooie plaat draaien, de Family Tree van Venice, zie ik klaarstaan.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 now as we say goodbye Stronger than... Ik krijg behoefte om de laatste vioolstrijk van dit plaatje helemaal te luisteren. Wat is het? Een mooi plaatje. Family Tree van Venus. Ik heb Ed Smit aan de telefoon. Goedenacht, Ed. Ja, goedenacht. Ja, je hebt ook een bijzonder verhaal of je hebt een bijzondere familie, vertel je. Nou, niet bijzonder. Ik denk eigenlijk een ABC-familie. Een ABC-familie, wat je bedoelt? Nou ja, ik bedoel, euh, zoals oud mensen. Ja. Wat je vaker tegenkomt. Juist. Maar vertel eens over die familie. Alleen, ik ben goed opgevoed. Ja. En goed opgegroeid. En. Daar is eigenlijk de reden waarom ik belde. Om toch nog postuum. Een pluim aan mijn ouders te geven. Nou, oh, wat bijzonder leuk. Ja. Want wat vond je zo goed aan je ouders? Uh, dat ze erin geslaagd zijn. Om ons toch. Op het goede spoor te zetten. En te krijgen. In eerste instantie natuurlijk. Ja. Want zo gaat dat. Was dat zo moeilijk dan? Om uh, jou op het goede spoor nou, te krijgen? opgroeien de opgroeiende kinderen. Alleen, ik ben van 53. Ik ben de jongste. Ja. Ik heb een oudere broer. Dat scheelde, laten we zeggen, twee jaar. En een zus, scheelde drie jaar. Ja. Dus... Want even kijken, ik heb dus even geteld: nu drie kinderen. Ja, een en... zus, broer en dan kom ik. En dan was er nog. En dat was de hele bewoning van het huis? Ja, en ik ben opgegroeid nog met een opa nog in de voorkamer. Een opa in de voorkamer, hoe ging dat dan? Die, die woonde daar helemaal. Sliep hij daar ook? Ja, ja, ja, die had, ja, die had zijn eigen huis. En eigenlijk zijn mijn ouders bij mijn opa ingetrokken. Oh ja. En die heeft daar nog uh, met ons gezin dan. Uh, nou ja, hij is overleden toen, was ik, laat maar zeggen, tien jaar dus. Hmm. Maar hij heeft, er altijd, hij heeft er altijd gewoond. Ja. En hoe was dat om je opa over, altijd bij je te hebben? Is dat leuk? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, natuurlijk bijzonder. En dat was ook een bijzonder opa. Waarom maar was het een bijzonder opa dan? Ik, ieder opa voor een kind. En ik was toen nog een kind. Ja. Ja, ja. Maar wat was er voor jou bijzonder aan die opa? Uh, boe. Dat hij hielp. <laughs> met je huiswerk? Of met, met... ja, Inderdaad, met huiswerk, met rekenen leren en schrijven leren. Maar ook als ik ja, door het ijs was gevallen. Ja, en bijna. Wat, uh... En dan kom ik uit de moddersloot. En dan zette hij me onder de douche, want mijn ouders waren er niet en weet je zo'n dingen. En waar is het ook wel dat hij dan je onder de douche zette en het uh, ook stiekem niet aan je ouders vertelde? En het vertelde? gewoon even regelde. Hij regelde het even. Het, en hij was natuurlijk altijd. Ja, hij was toen natuurlijk, hij was al gepensioneerd en uh, dus uh, vandaar. En mijn vader die werkte als handelsagent en mijn moeder die werkte destijds nog op notariskantoor. Weet niet zeker meer. Hmm. Of dat ze er al mee stopt. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval... Daar heb ik goede herinneringen aan. Goede herinneringen. En ja. je vindt dat het eigenlijk gewoon eens een keer gezegd zou moeten worden? Nou, in ieder geval van mijn opa. Ja. En ook gewoon de opvoeding... Uh, ook van mijn ouders. En zeker in, in die jaren... En ik zeg al, ik ben van 53, dus... Ik, ik kijk erop terug... En ze zijn overleden een aantal jaren terug. Ja. En dan kijk je er toch anders tegenaan als 20 jaar geleden. Ja. En als een 30 jaar geleden. Ja. En ben je er positief over gaan denken? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk, ja, dat... Dat hebben we natuurlijk... En daarom zeg ik al, het is een ABC-gezin. Of, of een abc Het is... Je gaat het pas waarderen als het, als het... eigenlijk achter je ligt. Yeah. En dat je de tijd hebt gehad om het te reflecteren. Of om na te denken. Of dat je wat ouder wordt. En ouder worden wil niet zeggen dat je altijd wijzer wordt. Alleen je wordt natuurlijk door de ervaring in je eigen leven... Want dan ja, bouw je zelf wat op. Daar... Daar krijg je natuurlijk ook je, laten we zeggen, bouwsteen uh, ja. door. En daardoor, daardoor, door je eigen ervaring, ga je ook het verleden wat makkelijker begrijpen. Ja, ik begrijp het. Nou, ik wil je bedanken voor je verhaal. Een gewoon ABC gezin, maar wel met een heel, uh, een heel ja, ja, prettig ja. Een, een warm gezin, goed opgevoed. En een hele het lieve opa in de voorkamer. Dank je wel. Dank je wel, Ed, voor het verhaal. Oké, okay, doe. En ik heb aan de andere telefoon, heb ik Antje. Ja. Goedendag, Antje. Ja, blij, ik ben blij dat je even wilde blijven hangen. Volgens mij heb je een heel mooi verhaal. Nou, het is uh, in zoverre mooi. Het is... Uh, ik, ik vertel alleen maar de hoofdzaken van... want het is, het is ook wel in en in triestig eigenlijk... Maar goed. Ik zal ik, even voor de luisteraars. Ik spreek natuurlijk tijdens een liedje even iemand een halve minuut over ongeveer. En ik heb een verhaal gehoord over een bakkerszaak in Schoonhoven. Ja. Wat mijn was dat verhaal had voor mee? Mijn zus, uh, die bakkerij heeft gekocht. Het was een grote en banketzaak en dus met een hele goede omzet. En dat was in de, voor de oorlog, in 1932, ja. dus dat was in de periode dat er ontzettend veel werkloosheid was ja. en armoe. De crisisjaren, hè? Ja, ja en toen mijn zus uh, ging trouwen, was haar man dus ergens bakkersknecht geweest. Maar die bakker die kon geen knecht die zelf een huis zou op Nagingouw, kon die niet betalen. Want er kwamen ook weer twee kinderen die al jaren 14, 15 waren. En die werden dan in de zaak opgenomen. En er was te krecht overbodig. Vandaar dus die zijsprong met die brood en beketzaak in schoon over. Maar wij woonden aan de zuidkant van de lek. En dat was voor de oorlog, in die hele zuidkant van de lek, de Albasse waartus en de vijf daar Er woonden geen mensen die katholiek waren. En mijn vader die had dus wel geïnformeerd naar de omzet van die zaak. En, uh, naar de, de klant die zie, dan weet ik wat meer. Dat was allemaal prima in orde. Maar die eigenaar die die zaak verkocht, die was katholiek. En dat wist mijn vader niet. En dus ging die zaak binnen drie maanden failliet. Dat, was, uh, heel, ja, dat, dat ging nu eenmaal zo in die periode. Er waren nog meer katholieke bakkers. En achteraf kun je dat natuurlijk... Ja, ergens, uh, billijke dat meneer pastoor, ging die katholieke mensen langs van Denkerom, Er is een andere bakker gekomen, maar er is nog een katholieke bakker. En dus wordt er van jullie verwacht dat je daar je inkopen doet. Dus dat was al een uh, heel triest begin eigenlijk. Tjie. En door die omstandigheden t is, t zijn die, uh, is mijn zus met haar man verhuisd. Uh, weer naar de zuidkant van de rivier, zeg maar. Trouwens, dat is geen rivier, maar de lek. Ja. En um, toen is die man jaren werkloos geweest. Want dat was voor de oorlog immers zo. Er was een grote werkloosheid. Ja. En dan, ja, een, een bakker die failliet was gegaan, die, die, die, die kwam helemaal niet uh, ergens voor zijn aanmerking. Hij kon één tarwebrood per week halen, dat was zogenaamd van de armen. Nou, toen dus heeft mijn vader gezegd, ja, dat hoef je dan ook niet te halen. Nou ja, ze hebben om kort te gaan tot aan de oorlog toe... praktisch op mijn vaders... Uh, portemonnee geleefd. Laten we het zo maar stellen. Ja. En... Uh, is dat op een gegeven moment... zo gelopen. Mijn zus die ging naailes geven... om wat bij te verdienen. Hij had meisjes die bij haar aan huis kwamen... om voor coupeuse te studeren. Enzovoort. Daar verdiende ze dus wat mee. Maar ze leerden ook... andere mensen kennen. En er was iemand bij die ze heel lief vond. En dat was iemand die in de Wegenbouw werkte. En die kon haar man wel aan een betrekking helpen. Nou ja, dat is dus... Uh, was een, dat is een apart verhaal wat ik dus laat liggen, zover. Okay. Maar die meneer van de Wegenbouw, dat was Ernest Beer. Oh. En mijn zus, die vond dat prachtig. Want oh ja, die vent verdiende schijnbaar geld als water... En uh, ja, daar had zij voordeel aan. Ja. En dus was zij prompt ook lid van die NSB geworden. Maar mijn zwager niet hoor, dat was ja, een beetje goed zul. En hij was, hij was weliswaar gereformeerd, maar dat deed hij dan ook niks meer dan vanwege mijn zus. Nou ja, om ze een beetje gerust te stellen, denk ik. En uh, op een gegeven moment was het zover... Dat uh, mijn zus, die uh, liep alle uh, ja, bijeenkomsten af. Enzovoorts, enzovoorts. En toen kwam de oorlog steeds dichterbij. En toen was ze lid geworden van die NSB. Maar ze had ook heel veel invloed op mijn broer. Maar, die voer op zee. En die was natuurlijk maar... Uh, nou ja, dat ging destijds zo dat ze niet iedere tien maanden thuis kwamen. Maar dat duurde soms anderhalf jaar. Ja, ja. En dat was voor mij, ik was een nakomertje en dat, die, die broer die was voor mij eigenlijk minder mijn broer als mijn zwager voor me was. Want die zwager die zag ik elke week wel en die ging leuk met kinderen om. En mijn broer, nou ja, dat was een vreemdeling die zo nu en dan met leuke cadeautjes thuis kwam. Maar die had, mijn zus had hem, had die broer, daar dus was zij gelijk mee opgegroeid. Dus scheelde met twee jaar en mijn vader was destijds schipper. Dus die leefde aan boord. Nou ja, daar ben je op elkaar aangewezen. Dus ligt dat dat een hele goede verstandhouding was tussen die twee. Dus die broer van me, die werd in die periode... dat hij dan eens thuis was, meegesleurd naar vergaderingen... in Lunteren, als ik me goed herinner. van NSB die NSB. ja. En die was ook lid geworden van de NSB. Maar wat gebeurt er nou? De oorlog brak uit. Mij ja. dagen. Mijn broer lag met dat zeeschip in Antwerpen op die tijd... En die zijn uitgevaren. En mijn broer die heeft dus de hele uh, oorlogstijd gevaren voor de geallieerden. En die heeft uh, tot drie keer toe meegemaakt dat ze door Duitse uh, torpedos ja, naar de kelder werden gejaagd. Maar hij ja. heeft het overleefd. En hij kwam thuis na de oorlog met een hele borst vol uh, onderscheidingen. Ja. Dat hij zich als held, held had gedragen. Maar die zwager van me... Die wordt uh, opgepikt, want dat zal ik je vertellen. Mijn broer die was in die tussentijd uh, getrouwd en die woonde in Rotterdam. Yeah. Dat lidmaatschap van die NSB dat was op het adres blijven staan van mijn ouders. En het krantje van de NSB, dat was dus, uh, als ik het goed herinner, Volk en Vaderland... Dat werd bij ons op de til in de schuur bij de oude kranten gemieterd. En dat werd wel weer eens een keer voor een of andere iets gebruikt... maar er werd nooit meer nagedacht van dat zijn eigenlijk ja, belastende bladen. Yeah. Daar hoorde je er toen niet van. Maar de meidagen, toen is er op de Grebbenberg ontzettend gevochten... dat weet u waarschijnlijk wel. Yeah. En toen kwamen bij ons voor het huis... omdat wij dus aan de rivier woonden, aan het water woonden... kwamen er schepen, eh, Rijnaken... En in eerste instantie dachten wij dat het negers aan boord waren. Maar dat bleken mensen te zijn die geëvacueerd werden van Ma Wageningen en Renen. Maar die zijn in haasje repje in de dichtstbijzijnde losse schepen, lege schepen gestopt. En er was ko waren kolen die vervoerd. Dus die mensen die waren allemaal pikzwart. Je wist niet wat je zag. Het waren echt net negers. Ja. En die kwamen naar de wal bij ons, van hebben jullie alsjeblieft kranten, want die hadden allemaal ja, een koffertje met, met kleding en weet ik wat bij, de, wat ze uit dat kolengruis wilden redden. Ja. Dus nou, al die kranten die bij ons op die vliering lagen, die werden naar beneden gehaald. Maar er zaten ook overal de NSB-kranten tussen. Volgens vaderland tussen. Hadden die mensen, dus achter... ja, dat moet je echt voorstellen, een, een, met zo mijn vader, het was een, een beste vent, maar... Ontwikkeld was hij niet. Ik bedoel, uh, uh, heeft hij er ooit bij nagedacht wat hij voor kranten op die pil gooide? Oh. Nee, natuurlijk niet. Maar die werden uitgedeeld aan die mensen. Ja. En toen kregen we een wacht voor het huis, waar we eerst helemaal niks versnapten. Maar toen waren wij dus ja, verdacht. Ja. Ja, begrijpelijk. Wat hè? een... Uh, uh, uh, ja. Het is ook een soort aaneenschakeling van telkens net op het verkeerde paard. Ja. Ja. ja. En die zwagervlammen, die was op een vreselijke manier anticommunist geworden. En die, is, die heeft toen uh, zich gemeld voor de Waffen-SS. Dat was dan de Nederlandse SS. En dat was net zoiets als waar later ook uh, meneer Aantjes in zat. Yes. Maar ik weet niet waar meneer Aantjes verkeerd heeft. En die kon in de Tweede Kamer plaatsnemen. Maar doodgewone mensjes die uh, niet zo in de politiek verder ontwikkeld waren, laat ik het zo maar uitdrukken... ja, die werden erop aangekeken, heel natuurlijk. Maar mijn zwager, om een lang verhaal kort te maken... die is door de, door de Russen gevangen genomen. En daar heeft hij jaren gezeten. Hij is, in, ik dacht, in 1952 of zo pas teruggekomen. Ja. Die had in Siberië gevangen gezeten al die tijd. Dus die zwager, die eigenlijk helemaal van niks wist... Die, dat, dat was de pineut geworden, zeg maar. Want die, ja. die heeft ja, ook nog gevangen gezeten hier natuurlijk... toen hij uitgeleverd werd. Ja. En uh, de van me, die eigenlijk de aanstichter was... vanwege die krantjes, die was de boosdoener bij ons. Maar zelf liep hij bij de hele streep uh, onderscheidingen... van, van uh, IJzerouwer en weet ik wat. Dat is een... Uh, ja. Wat dan, het zit een ja. Het is prachtig van een verhaal vanwege al die... Die tegenstrijdigheden die erin ja, zitten. Ja. Ja. Heeft u er wel eens over nagedacht om het allemaal op papier te zetten? Ja, maar moet je luisteren. Ik ben bijna tach, 88 jaar. Zo. Dat hoop ik volgende maand te worden. En uh, ik, ik heb allerlei aandoeningen. En die probeer ik dan wel te verbloemen. En daar praat ik ook niet over. Maar ik kan niet meer schrijven. Dat is, uh, en Ik heb destijds wel een schrijfmachine aangeschaft. Maar mijn handen zijn helemaal vergroeid. En dat, dat is allemaal veel te moeilijk. Ja. Ik heb wel eens gedacht, ja, als ik dat nou aan iemand zou kunnen vertellen... want ik ga er natuurlijk alleen, dit is de hoofdzaak ervan... wat, ja. wat geraamte als het ware, waar het verhaal op, op rust. Maar het is veel uh, ingewikkelder eigenlijk. Nou, ik vind het mooi dat u het vertelt. Hè, want u heeft het in ieder geval nu verteld, inderdaad, aan een heleboel mensen. Ja. Uh, want er luisteren gelukkig nog een heleboel mensen s'nachts. Ja, meestal wel, hè? Ja, ja. Ik vind het trouwens jammer dat het... Uh, uh, dat dit programma veranderd is op een gegeven moment... want de zaterdagavond, de nacht van zaterdag op zondag... daar luister ik altijd een aantal uren naar. En dat vond ik zo, ja... echt ook voor oudere mensen. Maar als je nou twaalf uur s'nachts de radio aanzet... nou ja, dan schaam je je dood. Oh. Ik ben trouwens lid van de EO geworden. Oh, oh. Je Een omroep, omroep vindt... Die, waar je niet voor hoeft te generen als die aanstaat als je visite krijgt. Nou... Nou, wat, uh, wat een mooi compliment en zo nog midden in de nacht. Oh, maar ja. Antje, voor de, voordat ik hier helemaal begin te blozen... ik wil je bedanken voor het mooie verhaal. En uh, misschien dat er iemand in je omgeving die heeft gehoord... die zegt, nou, misschien moet ik maar eens even de pen ter hand nemen... om het ja. voor je op te schrijven. Maar dat je weet me dat dus niet. Nou ja, ja. maar misschien dat ze het nog wel eens horen. Oh. Goed, Antje, ontzettend bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Succes met uw programma. Dank je wel. It's always been about me, myself and I If thought relationships were nothing but a waste of time I never wanted to be anybody's other half I was happy staying out of love that wouldn't last That was the only way I knew till I met you You make me wanna say I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do. I wanna say I do, I do. Nacht weer. Het was uh, Kobe Kele met I Do. En ik heb aan de telefoon Marleen uit Amsterdam. Marleen. Hoi Marleen. Amsterdam, dus. Goeiedag. Ik zit met een knijpkat. Met een knijpkat? In het ja, donker? Ja, mijn licht sprong. Maar oh. goed, doet het er verder niet toe. Ik kreeg jaren geleden van een familielid... een heel Ach. oud artikeltje, uh, uh, een, een krant, ja. over mijn vader. Ja. En dan weet ik wel dat er vroeg een plakette stond... en een, een gouden horloge, maar hij had het er nooit over. En ik zal het even heel kort voorlezen, geen namen noemen... aan de officier van het stoomschip... Door zijn de koninklijke hoogheid Prins Hendrik. Op deze foto ziet, nou ja, dan krijg je de, de officieren, waaronder mijn vader. En dat uh, bleek dat uh, mensen hadden gered. Ja. Op kranige wijze hulp verleende op Kranige aan, wijze, zeker ja, Aan de bewoners van, dat kan ik niet lezen, maan of zoiets. Bij de aardbeving, welke in januari van dit jaar Venezuela teistert. En, nou ja, daar heeft hij nooit over gehad. Zo bescheiden. Ik vond het zo, zo leuk om zo'n hele oude foto te zien. Ja. Die vrouwen met die pothoedjes en een man in uniform. Ja. En over mijn grootvader, dat uh, bleek dus een bomien te zijn. Want die was paletmeester, uh, kunstschilder en fotograaf. En hij, en hij zat op de grote vaart? Nee, mijn grootvader niet. Oh, je grootvader. Mijn grootvader, ja. En dat uh, scheen een ontzettend leuke man geweest te zijn. Nou, horen, luiden natuurlijk. En uh, een van uh, zijn zonen, een broer van mijn moeder dus. Die, uh, dat was ook zo'n grappert. Die ging op een gegeven moment vliegen met mijn moeder in een zweefvliegtuig. Toen zei hij. Daar is het nudistenkamp. Ga ik even wat lager voor je vliegen, hoor. Oh, wat een ondeugend mens. <laughs> ja, En zo leuk. En ik hoorde ook van mijn moeder dat, uh, nou ja, over mijn oom dus, uh, mijn grootvader, ja. en dat haar uh, van haar groot, van haar moeder kwam van Toulouse de Lautrec. Want ze had het iets over aangezien uh, van de de arme adel en zo. Ja. En mijn dochter die die zei ooit eens toen ze jong was. Ja, ja mijn, mijn moeder die komt van uh, Gilles de Latourette. <laughs> een vervelende verspreking. Ja. Maar een, een hele kleurrijke familieboomster, ja, mag ja, ik zo ook wel zeggen. Leuk. Ja. Want alle kinderen hadden ook een muziekinstrument. En uh, die, die grappige oom met het zeevliegtuig. die was ook trouwens testpiloot. Want hij uh, ontwierp ook een noem maar op. Die. Uh, wat zou ik zeggen? Weet ik niet eens meer. Hij ontwierp iets. Ja, uh, vliegtuigen. En dan mocht hij uh, in testen. Dat was ook zo leuk. Ja, nee, dat is uh, echt, echt leuke familie. En oh ja, zingende zaag speelde die ook. Zingende zaag en zweefvliegen. Ja, en, zwee -vliegen. Ja, en alle, viool en piano en zingen. Er kwam nou, kom ik... je veel bij die oom? Uh, ja, die woonde in een nest op een houten huis. Ja. Met uh, op houten palen. De onder was een kegelbaan ze ja. dus hielden niet van kinderen, maar ik mocht wel komen. Kegelen. Kegelen onder het huis. Ja, ja, ja een kegelbaan. Een houten huis. Dat was naar uh, uh, het restaurant de Witte, uh, Witte Bergen. Um... En dan mocht ik dan wel eens eten. Dan ja. zat ik in de keuken en het was zo vies. Het is niet de Witte Bergen langs de snelweg, neem ik aan. Ja, ja. ja Dat ja, restaurant, ja. toch wel. En daar, ja, en daar had mijn oom een uh, houten huis. Jo, heb ik nog uh, een zwarte grote kachel zomers wit geverfd? <laughs> wat wat kleurrijke verhalen. Eh, krijg je wel eens behoefte om dat aan. Nou ja, je vertelt nee, het nu nee, voor de nee, radio, hoor. maar. Nee, ik flap het eruit af en toe, zoals nu. Ja. En uh, nee, nee, nee, hoor. Nee, mensen vinden het allemaal zo nodig om uh, een, een biografie te schrijven, of wat dan ook. Maar het schrijven, dat is een kunst op zichzelf. Dat moet je echt kunnen. Ja, dat is op zich wel waar. Ja. Maar een goed verhaal, dat een is ook verhaal. wel erg leuk om te lezen. Ja, even zo tussendoor naar ja. jullie vind ik enig. Nou, fijne muziek ook weer. Nou ja, ja, ja, ik ben er ook altijd erg blij mee, wat, welke muziek er voor me wordt uitgezocht. Ja, heel fijn. Ja. Nou Marleen, ik, ik bedank je weer voor je mooie verhaal. Heel graag gedaan. Ja hoor. Heel fijn dat jullie er weer zijn hoor. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. goede nacht verder. Hè. Ja. En ik heb aan de andere lijn, heb ik Leendert. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is heel erg vroeg om goedemorgen te zeggen. Ach, maar en het is nou, wel... Half vier? Ja, half vier. Ja, nee, ik moet eerlijk zijn. Hoor. Vanaf, uh, over een half uurtje begin ik ook uh, wel met goedemorgen zeggen. <laughs> maar Leendert, ja, nou, jij mijn... bent uh, volgens mij de eerste die ik aan de telefoon heb... met daadwerkelijk boeken in handen. Ja, klopt. Uh, door meneer P. O. De Bruyne. En dat uh, uh, was een neef van mijn vader. PO De Bruyne. Is, ja. is dat de naam die ik zou moeten kennen? Ja, ik denk het. De vader, van, uh, de vader van Otto de Bruyne. Oh ja. Dat ja. weet je het? Ja, dat is een nou. Uh, heel corrivee. En, uh, klopt. En uh, een broer van mijn vader, uh, oom Guurt van der Tas, die hebben gezamenlijk een boek geschreven over de lotgevallen van dokter Adriaan de Bruyne. En dat was een boekje wat voor de familiekring bestemd was... Dus dat is nooit uitgegeven in de boekhandel. Nee. Maar wel, uh, nou ja, wel, uh, wel heel waardevol. Want dan kan ik ja. een heleboel namen en, en omschrijvingen terugvinden... van ooms en voorfamilie die ik eigenlijk nooit, echt goed, nooit gekend heb. Ja. En natuurlijk ook, wel, ook over hen die ik wel gekend heb. Is dat is uh, gewoon heel even om, om, om voor de luisteraar een beeld te krijgen? Hè? Want ze hebben dat boek geschreven. Dat is echt ja. een project geweest. Ze hebben dat voor de familie gedaan. Ja. Maar hoe ziet dat er dan uit? Is dat nou, dan een, ik... een, een stapel stenceltjes? Of hebben nee, ze ook ja, echt een mooie het is een kaft ermee gemaakt? Een mooie kaft. kaft. Ja. We hebben een exemplaar gebonden, zoals het heet. En dat is inderdaad uitgetypt. Ja, ja. In allerlei. Maar wel inderdaad wat je zegt. Ik denk dat het inderdaad via een uh, gedrukte uh, of een soort stencil, dat klopt. Ja, ja. Dat zie ik nu ook. Maar dat is niet helemaal het, niet erg. Je hebt het boek ook nu bij je op schoot. Ja, hoe rijd je het? Ja, omdat je zegt dat je dat er zo en zo uitziet. Ja, dat komt. <laughs> ja. <laughs> maar goed, uh, vertel, eens, vertel eens wat over uh, dokter Ade Bruine. Nou, die was een groot man in Leiderdorp. Een hele artsenfamilie. Daar zijn ook een heleboel andere artsen en, en allerlei... Uh, nou, rectors uit voortgevloeid. Uh, dus het was een notabele familie? Ja, de voorfamilie bestond uit uh, de... Onder meer waren geleerd aan de von en de valk van de Bouwmans. Dat waren burgemeesters en officieren van justitie en rechters. Mijn vader was zelf is later uh, advocaat geworden in Amsterdam. Zo. Vandaar dat ik vroeg of je familie was van Hans en Wim. Wim Hans en Wim Anker, nee. Maar dat had je wel. Ik, uh, ik, ik, ja. ik heb zelfs en... gesproken en het vond ik ontzettend leuk. En het zou ontzettend leuk zijn geweest als ik ook advocaat zou zijn geworden. Ja. Maar nee, nee. Ik heb uh, Wim wel eens aan de twee keer aan de telefoon gehad. Ja. Hij heeft me wel eens opgebeld omdat we samen wat gefilosofeerd hebben over dingen die waarvan wij waarvan wij vonden dat er wat verandering in moest komen. Maar dat staat buiten dit boek. Op. Een ander verhaal is dat. Uh, verder, ja, dat ja, de weder, over... is nog even over de avonturen. Of, uh, uh, sorry, ik noem nu uh, de avonturen. Mijn vader maar... is als opgegroeid in, in die opgegroeid... mede in die familie. Ja. En, en, uh, en, uh, en later... advocaat geworden. En Mijn vaders boer is... Naar die is ook overleden. Mijn vader is ook overleden. Mijn vaders boer is later naar Zuid-Afrika gegaan. En, is, en, maar degene over wie dat boek gaat... Ja. Is, is dat een beschrijving van een familie? of van, is dat ook... Nee, van, onze, van, van, van weer aan mijn vader een gelieerde familie. Aan fam en, want je zou ook kunnen zeggen dat het een, een kleurrijk boek is met bijzondere verhalen over Zeven. een dokterspraktijk. Maar dat Zeven. is het dus niet. Jawel, dat, dat is, is het, het wel. ook. Oh, ja, oké. het is met allerlei tekeningen erbij. Is het een leuk boek om te lezen? Ik denk het wel. Ja. En uh, foto's erbij. Heb je, je, heb je een anekdote die je zo, uh, nu twee aan het bladeren bent, nou, dan opvalt? Nou, dat moet ik zoeken. Dan moet ik echt zoeken. Uh, heb je, of misschien heb je er eentje in je hoofd. Je hoeft het nou, niet helemaal voor te lezen. Uh, een anekdote? Jawel, oom Piet de Bruine. Ja. Ik woonde vroeger in Vreeland. Ja. Ik, was, uh, ik ben geboren in Amsterdam. Ja. Een uh, anekdote buiten het boek om. Maar wat ik mij van oom Piet, de vader van Otto, herinner... ...was een man met heel veel een predikant, maar ook heel veel humor... ...en heel veel lol en verschrik en optimisme. Hij was ook zijdvaardig. Ja. Um, hij heeft dus... ik, vind, ik uh, uh, Toen ik uh, jong was, in de EO nog niet bestond... ...het was begin jaren zestig, nee. was ik 14 of 12? Ik, ik ben in 51 geboren. En ik weet nog, toen kreeg je het rem -eiland. Herinner je dat? Nee, ik ben van 78. 78, nou. In de jaren 60 kreeg je de, de eerste commerciële televisie. Dat heeft oh, niks ja. met Veronica te maken. Nee. Een aantal zakenlieden hadden het Rem-eiland. Ja. Misschien heb je daar wel eens over ik heb gehoord. Een, ik heb de naam wel eens horen vallen. Nou, reclame exploitatiemaatschappij. Ah. En de, de voorganger van de tros. En de, dat was een illegale zender destijds. En Altijd ik, al gedacht. Ja. Nee, toen maar ben dat ik zo. als jongetje van tien of elf of twaalf. Uh, naar Joop Landré geweest. Ja. Ja, echt waar. Ja. Ik heb oom Joop toen ook ontmoet. Ja. Op de Heergracht. Ik weet nog ja. precies waar. En toen kreeg ik een koffer vol. met. Tros en remplakplaatjes mee. Oh, wat leuk! Met lijm die niet te verwijderen was. <lacht> <lacht> Dat komt... zijn de vasthoudende strategieën. Klopt, en dan komt het. De anekdote is deze: die had ik uh, in Veeland verspreid. En ook pontificaal op een, op een uh, raam van de. Uh, bij de geefmeerde dominee een aantal op zijn huis geplakt. En die ze er met heel veel moeite af had gehaald. Dat zag ik en toen ben ik weer teruggelopen. Dan heb ik ze er weer opgeplakt oh, oh. en Toen kreeg ik bijna een paar rammel. En dat vertelde ik dus later aan oom Piet. Ja. Een collega van uh, die predikant. En hij kende hem ook. En oom Piet die kwam toen ik hem dat vertelde. Uh, heel droog, maar toch wel... Uh, die kwam niet meer bij van het lachen. Nee, nee dat is echt waar. Ja, ja. Dat zijn kleine anekdotes. Maar dat was, dat was ook de nadage van de verzuiling, denk ik. Begin jaren zestig? Ja, dat denk ik ook. Ik denk, uh, de, de, kijk, de EO is 68, hè? 67, 67, 68. Oh, ik val enorm door en, de man, dat weet ik niet precies. En de is, was al eerder. En die is later ook, die is toen later gelegaliseerd. Ja. Yeah. Maar goed, de, de, de anekdote had meer te maken met het verhaal dat Ant Piet het prachtig vond... dat ik bij een collega van hem... Eh, moeilijk te verwijderen waren plakplaten op, ja, ja. op de ramen afgeplakt. En dat een herhaalde een keer. Ja. En, en, en er is dus een boek over uh, de grootvader. jouw grootvader? Nee, nee mijn vader die heeft ook een boek geschreven. Oh, dus nog een boek? Ja, maar dat is wel minder leuk. Uh, dat heeft te maken met mijn vaders uh, ervaringen in het Oranjehotel, uh, Vucht, ja. Daghauw. Dat is toch weer de oorlog? Ja. En van Natswijlen. Uh, weer toen dan en Nebel. Totenskandidaten. Dat uh, is een queretje. Ik heb ook de gevangen nummers Allemaal. Zo. Uh, en uh, uh, hoe heet dat boek? Uh, Overleven in Daghaal. En dat is in de jaren tachtig geschreven. En dat gaat over Dokterdam. Door de. Dokter Dam, de rector van het Kampengymnasium Gymnasium die in het verzet was. En die uh, verraadde, waarschijnlijk verraad door ten gevolge van verraad of onvoorzichtigheid, dat weet ik niet. Uh, nog voor, vlak voor de bevrijding uh, gefusieerd is. Dus het boek gaat dus onder meer over. Mijn vader is ook in Kampen, uh, Kampen uh, gestudeerd op school het gymnasium. En in die tijd en ook in zijn, uh, nou ja, hij heeft hij verteld daar heel veel over. Ik ga dat boek moeilijk voorlezen voor de radio. Maar... Ja, dat gaat maar... te ver. Het is, wel, het is wel bijzonder dat er in de familie dan zoveel geschreven wordt. Nou, mijn vader heeft dat gedaan en het is voor mij ook nog een leidraad om uh, na te blijven denken over een tijd die ik natuurlijk zelf niet heb meegemaakt, maar over bijzondere mensen. Ja, ja. Dat dan... Maar denk je er zelf wel eens over na om ook de pen op te pakken? Uh, nou, een anekdote is dat ik een keer een oom van Meryl Streep in Vreeland heb ontmoet. Toen wist ik nog niet dat hij een oom was. En ik wist ook nog niet dat hij een uh, groot Mondriaan verzamelaar was. Ik was twintig. Een jongere broer die was, had uh, een pak melk gedronken. En dat was niet helemaal naar zijn zin. En dat gooide hij zo de straat op. En terwijl hij langs ons huis Vrede, ons voormalige huis Vrede, Rust Vreeland wandelde, Streep. Met zijn gezelschap. En dat pakt me ook het vlog over zijn <lacht> hoofd. En dat zette hij weer op de stenen. Uh, bij de voordeur. En toen zei hij, look milk on the rocks by the door of the house for my attorney at law. En dat hoorde ik. En dus ik naar buiten om mijn verontschuldigingen te maken. En dat is een drie weken lange duur vriendschap geworden. Wat leuk. Uh, in Vreeland, want hij logeerde op, uh, in de Nederlanden. Ja. Minder leuke verhaal is. Hij zou nog, ik ben nog bij hem in Amsterdam geweest, in een pand van een maand de Amstel. Waarin waar hij nog wat kostbaarheden had, schilderijen naar Amerika te exporteren. En hij zou nog terug, hij ging naar Amerika toe, zou terugkomen. Ook om mijn ouders te ontmoeten. Die waren er niet, want die waren met vakantie. Dus we hebben drie weken een hele tijd doorgemaakt. Uh, toen is hij in het Waldorf Story Hotel in New York, waar een hotel, waar een eigen appartement had, want de man was multi-multi-multi. Ja. Dat was Mondriaan Verzamelen, is hij vermoord. Och. Dus ik heb de man nooit meer teruggezien. Oh, Kijk, verdrietig. dat zijn minder leuke verhalen. Ja. En maar het speelt weer in mijn leven. Ja. Want die, die herinneringen komen weer terug. Maar of ik dat in een boek zou schrijven, ik, ik denk het niet. Ik ben gewoon mezelf, ik heb natuurlijk mijn eigen gedachten en mijn eigen ideeën en ik heb ook uh, maar mooie momenten, er zijn leuke momenten, er zijn ook minder leuke momenten. net als in ieder ander. Ja. Nou, Lenert, ik dank je wel voor. En de... Ik dank je voor de ruimte en het geduld. Uh, waarin jij niet alleen mij, maar ook anderen het aan het woord laat. Je hebt Martijn uit Helmond, bijvoorbeeld, heel veel ruimte gegeven om zijn verhaal te vertellen. Ja. Dat vind ik ook bijzonder. Heb ik, ook vind het leuk om, uh, ik vind het leuk om mooie verhalen te horen. Dat weet uh, ik en dat waardeer ik. En ik, nou. ik, ik, ben me, ik ben me ervan bewust dat er nog meer luisteren. En die ook wat willen vertellen. Dus ik nou. zal het nu af, afbouwen. Maar alleen dat ik vind het mooi. En uh, je hebt toch volgens mij weer even een mooi moment ook gehad met het uh, boek van uh, ja. Dr. De Bruin Tot slot. nog Tot slot, maar dan ook echt zeggen. tot slot. je ja, bent net zo'n goede presentator als Wimpels. Nou. Daar ben ik blij om te horen. Het is echt een topnacht voor mij. Het ene compliment na het andere, ook over de EO. I wish you all the best. Dankjewel, dankjewel. wel, dank je wel. Dag. dag, Ed, dag. Als wij. Uh, wij krijgen. Het gaat natuurlijk helemaal niet om die complimenten. Het gaat om de mooie verhalen die wij te horen krijgen. En inderdaad, ik laat mensen wel wat lang aan het woord. Maar het is toch wel bijzonder om, om dat dan te horen. Mensen die opgroeien voor de oorlog. In de tijd van de verzuiling, in de tijd van de crisis. En ja, die, die korte geschiedenis van de vorige eeuw, die. die Glij dan ook zo weer langs. Bijzonder. En bijzonder vind ik dat. En dat zeg ik dan ook heel erg veel. Uh, heeft u ook nog een verhaal? Wilt u dat ook nog vertellen? Dan kan dat nog. We gaan door tot uh, vier uur. En u kunt dan bellen met 0800-1121. 0800-1121. Het was de Valley Road van Bruce Hornsby en de radios, dacht ik. Dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dat, dat, het is alweer uit mijn scherm verdwenen. Um, we, zijn, uh, we gaan beginnen aan het laatste kwartier van het, uh, nou ja, van het uh, luisteraarsgedeelte... waarin u als luisteraar ons uw bijzondere verhalen kunt vertellen. En vannacht is het verhaal welk levensverhaal... zou nou eigenlijk eens een keertje in een boek moeten verschijnen. En ik heb daarvoor aan de telefoon meneer Ruigrok. Ja? meneer Ruigrok. Ja. U heeft allemaal bijzondere dingen meegemaakt, vertelde u mij net. Ja, dat is mijn hele leven, ja. Uw ja. hele leven bij bijzondere dingen? Vanaf zes jaar, ja. Vanaf zes jaar? Ja. W wat voor bijzondere dingen waren dat? Nou, het is namelijk zo. Ik ging met mijn vriendje, had s'nachts een beetje gevroren. Ja. Dus ik ging met mijn vriendje de, de, de, de weiland over. Ja. En er staat een hele grote diepe sloot. Ja. Het, het wensloot. En ik zeg jullie ook. Dan hadden wij de gaan lopen. Ja. En hij zei, ja, die jongen was verstandig ik. Dus uh, hij deed het niet. Maar ik hij deed het niet. Ik, ik ging op het ijs staan, maar ik viel er zo helemaal... een hele diep, sloot helemaal kopje onder. Ik was zes jaar. Ja. En zonder... Uh, ik werd een alter, met mijn haren eruit getrokken... en ik stond zo ineens op de andere kant. Maar je weet niet meer door wie dat is gebeurd. Die, die, die, die, die, die, die, dat weet ik niet wie er geweest is, maar het was in ieder geval geen persoon. Uh, ik stond niet gewoon zo aan onze kant. Maar ja, dat is, dat gebeur je en als je zes jaar bent, goed, dan, als, dan neem je als kennisgeving aan yeah. en je gaat gewoon je leven verder natuurlijk, weet je. Yeah. Maar ik ben een keer, een keer gewoon in de oorlog ben ik opgepakt en naar Duitsland. Dus toen ging ik naar Duits ben ik in Duitsland geweest een hele tijd. Ja. En, en, en na de hand ben ik weer teruggekomen. En in Duitsland werd ik een keertje bijna doodgeschoten door twee Duitse officieren. zeg. Maar hoe ging dat dan? Nou, het was namelijk zo. Uh, we moesten Hagen evacueren. En toen hadden we de spul in dal gebracht. En toen lag op de... Wat was, ha sorry, Hagen, wat... wat dat, we gingen... Een stad in Duitsland. Een stad in Duitsland, ja. En, en werkt u daar? Moest u in de oorlog daar werken? In een fabriek of zo? Nee, nee, nee dat was... Nee, ja, we moesten daar werken, maar dat had niet veel om de hand. Dat werken natuurlijk, hè. Maar goed, ik was daar in daar. Wij moesten s'nachts naar Hagen toe. Hagen was gebombardeerd. Ja. Dus Hagen stond helemaal in de plannen, weet je wel? Ja. En ik liep daar doorheen. En toen moesten wij spullen die nog te redden waren... vanaf Hagen naar een dorpje verder brengen. Dus en dat dorpje heette Dal? Dal was Dal, ja. ja. ja. En toen had ik, was die wagen leeg. En toen lag er nog zo'n wit onderbroekje. En ik denk, dat kon ik best gebruiken, want ze hadden me zo weggehaald hier. Ik had zoveel kleren niet. Nee. Dus... Toen stonden daar drie Duitse officieren. En ze zeiden: Kom eens even hier. En toen zeggen ze: Die mensen hebben in de ene nacht alles verloren. Ja. En geef me je spullen allemaal, je oudswijs. Je spullen, weet je wel, je portefeuille met zo'n spullen. Ja. En geef dat aan mij. En toen, ik weet het om zoet, ik wou het aan hem geven. Komt er iemand tussen beiden die ik nooit gezien had? En die zegt: geef maar aan mij en ga jij maar bij de jongens weer staan, bij die anderen die vrij waren, weet je? Ja. Dus dat was een hele oplichting voor mij. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, dus, de, dus ben je eigenlijk als het ware bij, voor de dood weggehaald. Ja, ze voelde dat. Ja, absoluut. Want ja. ik kon niks meer doen. Ik moest me allemaal spullen geven. Maar wat was nou het geval? Ik was mijn spullen kwijt. Ja. Dus we gaan terug van Hagen naar Echthuizen, wat mijn standplaats was. Ja. En ik had niks meer. Ik kon niet meer mijn eigen Ik had geen etenskaart, ik had niks meer. Nee. En ik loop in het lager, de, door het trager heen. En diezelfde man uit Duitsland, die ik nog nooit gezien had... die geeft me al mijn spullen weer in, Hagen, in, in Echthuizen. Ja. En ja, goed. En dat is zo. Als ik. Een jaar of 17, 18 was ik toen. En ik neem dat als kennisgeving aan. Maar ja, het blijft wel eigenlijk in je gedachten zitten, natuurlijk. En, en, en wat denk je dan nu van die verhalen? U? Wat, wat denk je dan nu precies over die verhalen? Want nu denk je er anders over dan vroeger. Vroeger nam je van kennisgeving aan, zei je net. Ja, vroeger. Dan, dan, dan, je, je neemt dat als kennisgeving aan, denk je. Mm -hmm. Maar nu, weet je. En dan ja, dat zijn wonderlijke wegen. Dat zijn. Ja, die kun je toch niet verklaren. He? maar Heb je het idee dat je beschermd bent door een soort beschermengel? Of eh, ja. dat het, dat het ja. bijzondere spelingen van het lot ja, waren? Dat zeggen ze ook wel eens zeg maar Heb je als een engel gezien? En nu moet ik zeggen, ja, twee keer op één dag. Dus eerst heb ik. Het, in, het was diezelfde dag dat ik het in Hagen natuurlijk. Ja. Die persoon die ik nooit gezien had. die voor die Duitse officieren neemt hij al, al mijn spullen in, hun hand, in zijn handen. Ja. En ik had niks meer natuurlijk. Hè? Maar ja, we gaan in de auto terug naar Echthuizen. En ik had niks meer. En ik, ik loop daar, weet ik nog, voorbij de keuken. Ik kon toch geen eten krijgen. Ik had geen, geen katen meer. Nee. En ik loop daar en ik wil naar de barak gaan. En die persoon... Die dat toen aan mij op, in Hagen afgenomen op, had, die geeft me al mijn spullen terug. En er was niks. Geen geld uit niks. Het hele portefeuille was allemaal, maar allemaal wat, goed. Wat ja. was dat voor iemand? Dat was iemand die daar ook werkte of die, zag je er heel bijzonder er gewoon uit? Gewoon iemand, weet je. Hè, net als een andere, ik weet het niet. Die, ik, ik, een gewoon persoon, ik ken dat niet, nu helemaal niet. Nee. Een onbekend persoon. Je bent hem lana ook nooit meer tegengekomen. Nooit meer. Ja, daarom zeg ik ook, heb je wel eens een engel gezien? Ja, twee keer op één dag. Dus je denkt echt dat het een engel is geweest? Absoluut, dat ken ik anders. Ja. He? Maar, maar ik bedoel, die dingen die je in je leven meemaakt... Ja. dat is zo enerverend. He? Ja? Wat, wat heeft dat voor impact op je leven gehad? Omdat, ja, Nou... Dat was, dat was namelijk zo. Dat ik, ik was, ik deed veel aan sport en zo, alles thuis. Maar en ik was een beetje, een beetje moe. En ik ging smiddags even op bed liggen. Mijn moeder was alleen thuis. En ik ga op bed leggen. En, zo, en dat is zo vreemd, joh. Want als er, er komt in de, in de sluimering. Yeah. Dan zie ik eerst een hele grote zeef. En die zeef gaat dan zeven. En alles gaat door die zeef heen. En alleen de sintels blijven erop leggen. En ja, dat gaat zo eigenlijk in de gedachte, ik weet het niet. Dus, en, ja, en dat neem je waar dan in een droom of een kleurrijnrook. Dus dan gaat er, al die, alles ging door die zeef heen. Alleen die sintels blijven liggen. Ja. Yeah. En toen kwam er een hele grote wals. En die wals die ging over die sintels heen. En ik stap zo met mijn rechterbeen uit bed. En er valt zo in mijn binnenste. En leidt me in een effe land. Ja. Maar dit klinkt echt als uh, serieuze dromen en visioenen. Ja, dat is, dat is een visioen geweest. Maar, dus ik denk, ik denk: jongen, wat is dat toch? En ik ga de, de kamer, uit de slaapkamer de kamer in. En moeder zit daar te lezen. Die, die, en, ja. De, ik denk, ja, dat zal ik dan niet zeggen tegen haar, want ik zal me zeggen, joh, ben je niet goed geworden. Yeah. Maar ik loop drie keer die tafel rond en ik zeg, moeder, wat ik nou meegemaakt heb, en nu zegt ze, wat was dat dan? En ik vertel dat, weet je, hè? Ja. Yeah. Helemaal. Ik zeg, en ik krijg, en toen zegt mijn moeder alleenig, en Marika, we waren al deze dingen overleggend in haar hart. Yeah. Ik denk, nou, ik ben het kwijt en mijn moeder zit ermee, dus ik ken weer naar buiten. Ja. Yeah. Ja, dus dat, dat, nou, ja. dat zijn die dingen die gebeuren je, je neemt ze waar en je kent ze niet doorgaan. Ja, dus het zijn, dit zijn echt spirituele levensverhalen. Dit, dit zijn nou echt spirituele levensverhalen volgens mij. Ja, ja dat is zeker. Ja, dat is heel mooi. Ja. De hemel een keer open. Gaaf. Ja, Dat was zo. Dat, ja, ik was aan het behangen. Ja, voor, He? jo, maar voordat je aan een nieuw verhaal begint. Ja. We, we hebben van die dingen in de radio. dat is dat er op het hele uur een journaal komt. Ja. En ik denk dat we dat niet meer helemaal gaan halen. Nee, nee, nee. Dus ik wil je bedanken voor je verhaal. En ja? Ja, ik vond het. Uh, ja, het, is iets heel, het was weer iets heel anders. Maar ik ben je erg dankbaar voor dat je het hebt willen vertellen aan ons. Ja, daarom. Ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, dank u. Ja, Oké. Okay. Okay. En wij gaan nog een uh, muziekje draaien. Dat is To Me van Matthew West en daarna gaan we naar het journaal. Well it breaks my heart every time i see the world break yours into you know those lies ain't true but when you let on get to you being you is hard to be i see these days sticks and stones sound like paradise compared to those harsh words they'd rather cut you down than hold you but they don't know you like I know you if they did I know they'd see yes they would see to me You can't ever make me leave dreams than this town's ever seen before there are just two kinds of people ones who say you're just not able and the ones who change the world and you're gonna change the world